Nieuws van 9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS screent. In 65 gevallen gaat het om agenten die met vertrouwelijke gegevens omgaan. De politie besloot vorig jaar om ruim 3000 medewerkers te controleren... omdat zij een andere functie kregen. Het screenen van politiemensen staat extra in de belangstelling... door de zaak rond politiemol Mark M., die vandaag weer voor de rechter komt. M. lekte informatie uit ruim 100 onderzoeken aan criminelen. De woningmarkt in de grote steden is een beetje oververhit, maar van een zeepbel is nog geen sprake. Dat zegt de Nederlandse bank. Volgens DNB financieren kopers van huizen in de grote steden steeds meer met eigen geld. De toezichthouder denkt niet dat de ontwikkeling in de steden een voorbode is voor de rest van het land. Daar zullen geen tekorten ontstaan, omdat mensen er juist wegtrekken. In de Amerikaanse stad Phoenix is een man van 23 opgepakt die verdacht wordt van een reeks moorden. De afgelopen twee jaar werden in totaal negen mensen doodgeschoten nadat ze in het donker waren achtervolgd. Er was geen verband tussen de slachtoffers. De politie tastte lang in het duister. De zaak raakte vorige maand in een stroomversnelling toen de 23-jarige verdachte werd opgepakt voor de moord op de vriend van zijn moeder. De Franse oud-premier Manuel Valls wil zich aansluiten bij de politieke beweging van de nieuwe president Macron. Hij wil zich kandidaat stellen voor en marche in het kiesdistrict Esson. Valls was bij de vorige presidentsverkiezingen kandidaat voor de Parti Socialiste, de partij van de vertrekkende president Hollande. Nu wil hij Macron volgende maand bij de parlementsverkiezingen aan een meerderheid helpen.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 Het is nog steeds uh, drukker dan normaal uh, op dit tijdstip. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat vijf kilometer file tussen het Hoevelaak en Eembrugge door een kapotte auto. Een half uur vertraging over vijf kilometer file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen het Ippenburg en Dorp. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug drie kilometer file. A15 Europoort Rotterdam bij Pernis door een ongeluk twee kilometer file. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Delft en Knoop het gorkum 10 kilometer file. Meer dan een uur vertraging. De weg is weer vrij. A27 Almere-Utrecht tussen Knoop het eemnes en Utrecht-Noord. 12 kilometer stilstaand verkeer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afriet-Maan en de Uithof. 10 kilometer file. A44 Den Haag-Amsterdam bij Leiden-Zuid. 4 kilometer file. En 447 Leidschendam-Leiden bij Voorschoten. 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. I forgot my favorite man sitting over there. His name is Mr. Doubleina. Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina. Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina. Mr. Bob Doubleina. Mr. Mr. Doubleina. Mr. Bob Doubleina. Mr. Bob Tabalina, Mr. Bob Tabalina, Mr. Bob Tabalina, won't you quit? Really Fraudulent behavior. You're gonna make me flip, and then an army couldn't save you. Why don't you behave, you little rugrat? Take a little tip from the tabloid. Because I know I'm not paranoid. When I say I saw you tryna mock me, now you and your cool army mission tryna hawk me. But it isn't happening. Your fraudulent foes. You used to front big time. Now I suppose that everything's cool since the style of apparel you adopted. You used to make fun of, but now you wanna rock it. So you gotta kick it with the homie. But DEL is already hip to your cronies. Seeing your penis gonna about this, but never. Have we seen a brother who was over like Mr. Mr Mr. Double Mr. Double and Mr. Bob Double? Mr. Doubles and Mr. Bob Double Mr. Doubles and Mr. Bob Double Mr. Mr. Double Mr. Bob Double You wanna stop at any school Just to wait and see. First, he was my money grip, then he stole my honey dip. Mr. Dabalita is a serpent, don't you agree? The little two-timer resembles Benjaminama with jeans and a dirty white hoodie. Seems like he wouldn't be a snake or hoodie. Disguises come in all sizes and shapes. Notice the facade of the snakes, they all catch the bait, even though last year there was GQ. Took a lot of time before the DEL could see through the mask. All I had to do was ask the Emperor and Kwame, and my man responded they were bombing. Flow with the strength of Hercules. The way you're on my dick must really hurt your knees. You need to take heat and quit being such a groupie. Ever since I did a little show in Guadalupe, I never saw a groupie like you. But what is funny is you wanted to be down with my crew. But DEL is not down with any clowns of justice. So I would suggest that you try to impress some, go the Dabalina. Because you don't impress me, Dabalina. The style of justice is not the key, Dabalina. It's on the mind and the heart, so you should start by remembering you gotta pay a fee, Dabalina. Doubles, no, Mr. Doubles, and no, Mr. Bob Double, Mr. Doubles and Mr. Bob Doubles, no, Mr. doubles, no, Mr. doubles no, Mr. Mr. Doubles and no, Mr. Mr. No, Mr. Bob Doubles, no, Gore, stupid? Mr. Bob Double Funky, homo sapien, hoorde je voorbij komen. Eerste plaat in uh, Zalvend op zondag in het tweede gedeelte met uh, Mr. Dabalina. We gaan gelijk over naar de Kuip, want uh, Ajax staat met uh, 2-0 voor. En John Lemmens die kijkt naar uh, Excelsior tegen Feyenoord. John, hoe is de wedstrijd? Ja, het is uh, nog nee, geen mooie spakkel in de wedstrijd. Feyenoord is uh, nog niet echt iets te doen. Uh, ze hebben niet in gevaar gezeten, maar uh, hadden we hadden ook natuurlijk al dat die 1-0 zou gevallen zijn. En dan is de spanning van die wedstrijd, op, maar die zit er nog volop in. Excelsior komt er regelmatig eruit. Het is niet gevaarlijk, moet ik erbij zeggen. Maar uh, ja, het, is, uh, het is echt van wat er nog volop spanning. Hier ook in die hele grote hal waar die kleine duizend mensen uh, ja, met elke stap, net als op zijn stadio zitten meeleven... Ik moet zeggen, het is een geweldige serie. Oké. Okay. Ondanks een slechte wedstrijd. Nou ja, het is geen mooie wedstrijd. Opnieuw. Maar de spanning voor goed veel. De spanning, ja ja, die veel. is, uh, iedereen zie je gewoon heel angstig kijken van, kom op Feyenoord. Die 1-0, die moet nou vormen. Dan zijn we kampioen. Dat zal schrift willen. Hè. Het eind moet het 1-0 gaan. of dan minstens de winst pakken. Maar nu is het nog geen kampioen. Oké. Okay. John, hou ons op de hoogte en in ieder geval bedankt uh, voor nu. Gaan we zeker doen. Dank je. Dat was uh, Sean Lemmens. Hij houdt ons dus op de hoogte van uh, de kampioenswedstrijd... tussen uh, Excelsior en uh, Feyenoord. En ik uh, vertelde het al, in de Arena staat het uh, 2-0... tussen Ajax en uh, Eagles. En uh, de andere wedstrijd heeft uh, Peck Zwolle gescoord uh, tegen Heerenveen. En uh, um, even kijken, de andere wedstrijd uh, heeft uh, ja, FC Groningen 1-0... en... Uh, het is 2-0 tussen Heracles en ADO Den Haag. Dus er wordt wel volop gescoord hier op de velden. En we hebben ook een goal bij NEC. Die neemt de leiding tegen AZ. En dat is goed nieuws voor Nijmegen. Want ze verkeren in degradatiegevaar. Goed, dat even de velden hier bij CFM Zandvoort. Welkom dus bij deel 2. Zometeen om half vier hebben we natuurlijk de rackathon penu van deze week. En dit is weer een pareltje helemaal uitgezocht door Maarten Verhey. Naast de sport hebben we ook lekkere muziek. Nu van Spender Ballet. For today over oh, but I'm Let like that is the deal of go en Riklan en de bombardiers ook uit gewoon het Haarlem komen. Supernatural. En daarvoor hoorde je Spendo Belly met Gold. Zo dat was die plaat die is daarmee afgelopen. Vinito. Dan gaan we even kijken naar andere sporten dan voetbal. De carrière van Naomi van As en het seizoen van de hockeysters van Laren zit erop. De 33-jarige Van As, die deze week haar afscheid aankondigde... kwam met Laren niet verder dan 0-0 tegen Amsterdam. Hoewel Laren de vierde plaats deelt met oranje rood grijpt de Noord-Hollandse club naast de play-offs... omdat de Eindhovense ploeg meer wedstrijden gewonnen heeft dit seizoen. oranje rood komt daar overigens goed mee weg... aangezien die ploeg in eigen huis met 2-0 onderuit ging tegen de Stichtse. De uitslagen van vandaag zijn Laren, Amsterdam 0-0... Pinoquet tegen Bloemendaal 2-3... Oranje-Rood tegen de Stigse 0-2, Mop tegen Hurley 1-1, Kampong Den Bosch 1-4 en Groningen ADM 0-0. Amsterdam was al geplaatst voor de play-offs, maar dat zorgde er niet voor dat Lara alle ruimte kreeg om de genoodzaakte uh, afwinning te gaan. Bij Amsterdam speelde Ellen Hoog haar laatste reguliere competitiewestrijd uit haar carrière. De 232-voudig international gaat nu met Amsterdam in de play-offs de strijd aan met FC Den Bosch, de Stigse en dus... De al eerder vertelde Oranje-Rood. Dan gaan we even uh, ook weer uh, Motocrossen, maar dan uh, met de Moto uh, de MXGP-klasse. Want Jeffrey Herlings heeft in Letland daar zijn eerste zegen behaald. De Nederlandse crosser, die in de kwalificatie al de beste was, won onder stralende omstandigheden op het zandcircuit van Kegums uit de eerste mans. Herlings die debuteert dit seizoen in de koningsklasse van het motocrossen. En daardoor bestuurders kon de Nederlandse fabriekrijder... voor de Red Bull KTM nog geen voorname rol spelen. Onlangs in Valkenswaard tekende hij voor zijn eerste podiumplaatsen. Herlings was opgelucht, maar bleef nuchter naar de zegen. Hij zegt, ik ben heel blij met dit resultaat. Ik heb een zware tijd achter de rug. Dit is echt pas de eerste mans. Ik ga mijn uiterste best doen om ook de tweede mans te winnen. De Belg Clement Desailles, die reed op gepaste afstand naar de tweede plaats. WK-leider Tim Gaissier ging in de fout en finiste pas als veertiende. Nederlander Glenn Koldenhoff eindigde als tiende in de eerste mans. Gaan we nog een andere sport doen? Want de waterpolovers van UZCC uit Utrecht... hebben de eerste finale wedstrijd om de landstitel... met 12-6 gewonnen bij het Rafijn in Nijverdam dat Mike van den Brink met twee goals in de beginfase van de tweede periode... UZCC op 4-1 had gebracht, leek een beslissend gat geslagen. Het rafijn toonde echte veerkracht... na treffers van Sander Veldkamp, Barster Braken, Niels Hofmaier... en Laurens Jan Schottens ging de thuisklop met 5-5 rusten. Vervolgens schaakte de UZCC een tandje bij... en namen de Utrechers een eenvoudige eenvoudig afstand de afgelopen twee jaar de club de titel. Het Ravijn is voor de tweede keer finalist... en de 9 Dallers verloren twee jaar geleden van UZCC. En zondag staat, dus dat is vandaag, in Utrecht de tweede wedstrijd... in de Best of vijf serie op het programma. Goed, het is over even de sport. Zometeen gaan we even wat zomerse klank hier bij ZFM op de zinnaar toveren. Dat doen we dan met de racqueton.nu-plaat van deze week. En ah, wat is hier lekker. Hij komt uit, ik laat het alvast... de Dominicaanse Republiek. Wederom weer zorgvuldig uitgezocht door een nieuwe midden dan Maarten Vrijen. Wij duiken de jaren zeventig in met El Stewart. Met On the Border. The fishing boats go out across the evening water. Smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds. Turns the rifles into silver on the border. Are from Africa, the winds they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hum that steps the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still, you never see the change from day to day.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 So Timberlake, Rock Your Body, hoorde je voorbij komen op zondag, zondag. Daarvoor El Stewart met On The Border. Het is twee minuten voor half vier geworden. Het is tijd voor wat de zomer op ZFM. De nu plaat van deze week. Ik zeg zorgvuldig uitgezo, gezon, uh, uitgezocht door uh, Maarten Verheyen. Vandaag laat de zon zich waarschijnlijk niet meer zien. Vandaag... Het perfecte racqueton-nummer voor de Late Back Zondag, schrijft hij. Van Mozart La Para, of Van Mozart La Para, uit de Dominicaanse Republiek. En daar blijft het vandaag ook bevolkt, Wel 28 graden. Dat is dat dan weer wel. Lekkere muziek dus. En lekker weer in de Dominicaanse Republiek. De artiest is Fiesta e Vachilon. Mozart La Para, de racqueton-benuwplaat van deze week. te la pasamos bien la estrella del género fiesta y vacilón. todavía recuerdo lo que pasó la pasamos bien sé que se gozó te olvidas de él en mi habitación Fiesta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó. La pasamos bien, sé que se gozó. Te olvidaste de él en mi habitación. Hoy amanece cool, con los bolsillos full. Y los envidiosos, tantos díos, amarrados en el baúl. Mañana yo les compré su acaúl. Porque se di cuenta todo lo que yo me buscaba buscado, un estitul. Si estoy contigo, yo estoy contento. Me siento mucho mejor. Tú me perteneces, eso para pasar el momento. Y que disfrutémoslo.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 Fiesta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó. La pasamos bien, sé que se gozó. Te olvidaste de él en mi habitación. Dime que sí, sí, sí, sí. Aprovechame ahora que yo siempre estoy bici. Sé que va a volver, sabe cómo te lo hice. siempre estoy para ti, mami, coge lo easy. easy. Si tú no me gustaras, mami, yo ni te buscaré, yo me Yo no no estuviera con la vara. de mí no te enamorara. Vámonos para Punta Cana para que veas dominicana. Tú siempre me esperas, de la más buena. me dijiste que ahora tú niet no quieres baby. Maar lo hacemos a capela. capella. Kijk, desayuno, comida en cena. Ik weet dat je niet me perteneces a mí, pero tú eres la que me Ik ben de pari, ik ben de pari. Ik ben de pari, ik ben Ik de él en mi habitación. En todavía recuerda lo que pasó. La pasamos bien, sé que se gozó. Te olvídate de él en mi habitación. En dolor del género, una vaina vaak ganaan. En de con full. Y los en el baúl. para de este lado. En no te cogen, el celular conmigo te hablando. Te están soltando, soltando. Kenny Lockens en Steven Nix, whenever I call your friend. De ruststanden zijn Excelsior, Feyenoord 0-0, Ajax 2-0. heeft trouwens net 3-0 gescoord. FC Groningen PSV 1-0. Utrecht, Vitesse 0-0. NEC AZ 1-1. Sparta, Rotterdam tegen FC Twente 0-0. Pek Zwolle tegen Herenveen 1-0. Ridicleer Zalmelo tegen ADO 2-0. En Roda JC, Willem 2 tegen... Uh, ja, daar staat het gewoon nog 0-0. We gaan verder met uh, een van de grootste hits op dit ogenblik... Kelly Bennett en Sarah Larson Symphony. Ik heb al So Amerika. we gaan uh, snel over naar Rotterdam, want daar zit uh, Jon Nemmers. Uh, Jon, wat er is allemaal gebeurd. Ja, grote verslagenheid hier. Excelsior maakt via echt 1-0. Het is tegen de hier, maar ja, dat zegt niks. Het is tijd uh, te zijn. Heino, het was echt een druk uh, kreeg. Kansen. En, uh, en Excelsior valt uit en uh, ja, die scoren en het is nu 1-0. Fijne moet om kampioen te worden vandaag. Die komt minimaal twee keer voor en excel zo mag er niks meer doen. Dus het is hier heel stil in de zaal. En eh, het is Oké. Nou, ik hoop voor je dat de jongens er twee in gaan schieten. Want ze hebben nog een half uur de tijd. daarop dus dat moet lukken. Oké, okay. dankjewel John. Doei, doei doei. Hoi. Dat was John Lommens. En die vertelde wat over. Um, uh, Hey. Over de, de wedstrijd tegen uh, Excelsior tegen... Um, uh, ik, moest even, ik ben even van me apropo, want ik had het allemaal niet verwacht, denk ik. Excelsior tegen Feyenoord, dus 1-0 in uh, Woudenstein. Goed, we gaan verder met uh, Culture Club, the Church of the Poison Minds. is daar niet meer gehoord. Garbage Stupid Girl the 4-Culture Club in the Church of the Poison Mind. Het dreigt een drama te worden voor Feyenoord. Want uh, ze staan met 2-0 achter. Ja, en na twee minuten na de 1-0 wordt het ook nog 2-0. Elmers die scoort. Dus die de John Lemmers nu meer te bellen. Dat gaan we toch zo meteen na 4 uur weer doen hoor. Maar eerst even. Voor Zandvoort en de regio. Even wat uh, nieuws uh, voor Zandvoort in de regio, want Center Parks viert in mei haar 50ste verjaardag. En wie jarig is tracteert Center Parks Park Zandvoort organiseert daarom op uh, zondag 14 mei een open dag. Voor iedereen die benieuwd is naar wat achter de schermen van Center Parks gebeurt. Ook komen bezoekers alles te weten over wat er te beleven is in het park. En kunnen zij aan allerlei activiteiten deelnemen. Van trampolinespringen tot sminken. Centerparks uh, Zandvoort opent 14 mei dus haar deuren tussen 11 en 5 uur. Na nou, een halve eeuw brengt Centerparks mensen samen... door het bieden van bijzondere vakantiebelevenissen. Een halve eeuw geleden was zij de eerste speler in de recreatiesector... die een nieuwe manier van vakantievieren introduceerde. Dichter bij huis, maar toch even lekker weg. En Centerparks wil ook in de komende jaren een nieuwe standaard stellen in beleving, verblijf en samenzijn, zijn. Allemaal om ervoor te zorgen dat haar gasten optimaal van hun vakantie genieten... en dus even echt samen kunnen zijn. Het 50-jarig jubileum is niet alleen een mooie aanleiding voor een terugblik... maar ook het, uh, om het publiek te informeren over de innovaties... die in het park op het programma staan. En daarom biedt Park Zandvoort de gelegenheid van haar uh, 50-jarig jubileum... eenmalig een blik achter de schermen van het park. Er is trouwens de komende periode veel te doen in Zandvoort. Nu de mega voorjaarsmarkt die duurt trouwens tot zes uur vanavond en 12 mei is er de genootschapavond in Zandvoort die gehouden gaat worden. Dan volgend weekend ook de Art Walk Zandvoort. Dat is op meerdere locaties wordt dat gehouden en dat is gewoon genieten van kunst van internationaal niveau verdeeld over zes locaties op wandelafstand uh, door Zandvoortaan Zee. De kunstroute is uh, Atelier Corbani van Sprijkstraat 104... Galerij De Vreugde in Hendricks, Kostverlorenstraat 57... de Oude Mariënschool, Kornelingenweg nummer 1... Atelier Akwaba Waba en Schelpenpleinen nummer 12... Zandvoortsmuseum, Zwaardeweesstraat 1... en de Beatsclub 10. Um, dat is natuurlijk strandafgang, de Vafhausje. Uh, en dan uh, nummer 10. Goed, dat was er weer even uh, voor uh, de evenementenkalender. We gaan weer even verder met uh, muziek. En dit is echt uit de oude doos. Een tijd niet meer gehoord op uh, de radio. Ze kwamen uit Utrecht, hadden één hitje nou en dat is gewoon een uh, meezinger voor de The You're Gonna Be Mine van de Novo Band. Just say I'm the one for you, and like the Trojan horse. I... Bij de Nova Band. You're gonna be mine. Het is, uh, ja, het is uh, triest, maar uh, de Kuip stroomt leeg. Want Excelsior staat met 3-0 voor. Een schitterende vrije trap op Koolwijk. Zet Excelsior in 65 minuten op 3-0 tegen Feyenoord. En, uh, ja, ik probeerde John Lemmers te bellen, maar die neemt gewoon niet meer op. En, uh, ik ga het nog even proberen, hoor. daar niet van. Maar uh, de Kuip die stroomt leeg. Het wordt uh, waarschijnlijk volgende week beslist... Ultra Fox gaan we dan allemaal draaien voor de Feyenoord fans. Dancing with tears in my eyes.